Marianne Hageman met het NOS Journaal. Cameron heeft niet willen reageren op de toekenning van de Nobelprijs voor de vrede aan de Europese Unie. Terwijl andere regeringsleiders met verheugde reacties kwamen, liet Cameron verzoeken om een reactie links liggen. Cameron heeft te maken met een conservatieve partij die diep verdeeld is over de Britse rol in Europa. Zijn partijgenoot in het Europees Parlement, Hennen, twitterde over de Nobelprijs: eerst El Gore, toen Obama en nu dit. De hackersgroep Anonymous dreigt met een grote aanval op de overheid en internetproviders. De aanval zou morgen plaatsvinden op onder meer de stichting Brein, KPN, Ziggo, TV2, UPC en Access4All. Op een website die de groep vaak gebruikt, staan als doelwit ook de Tweede Kamer, de Rijksoverheid en het Ministerie van Defensie. Aanleiding voor de dreigende aanval is volgens Anonymous de blokkade van de downloadsite The Pirate Bay. Het Nationaal Cybersecurity Centrum neemt de dreiging serieus. Ook de providers hebben maatregelen getroffen. Opel en Peugeot willen nauwer samenwerken. General Motors en PSA Peugeot Citroën voeren gesprekken... over de samenwerking van de productie van Opel en Peugeot. Beide autofabrikanten hebben het op dit moment moeilijk... door de krimp van de Europese automarkt. Daarin lijkt voorlopig geen verbetering te zitten. Opel en Peugeot zouden elk de helft van de aandelen van het fusiebedrijf krijgen. Voetballer Rafael van der Vaart heeft een speciale prijs gekregen... van de Europese voetbalwond UEFA, teren van zijn 100 Interlands. In de Kuip in Rotterdam kreeg van der Vaart... voor het begin van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Andorra... een herdenkingscap en medaille uit handen van KNVB-voorzitter van Oostveen. De KNVB eerde de 29-jarige voetballer zelf ook... met een gouden schaal met daarin gegraveerd alle Interlands waarin hij meespeelde... Van de Vaart debuteerde 11 jaar geleden. Dat was ook in een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Andorra. Het weer vannacht in de kustgebieden, nog kans op een bui. Morgen begint overwegend droog met zonnige periode. Later kans op buien. Het wordt zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Ziet.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 Types of different races, so if you were with me, 40 people, and you still don't have a clue, put those hands to the sky because you know what to do. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Ibiza, oh you ready? starts to sway. You can feel when the music starts to move, For the mother music and my body starts to move veel vaker gaat horen en ja zeker met het amsterdam dance event Plakt zo vlak voor de deur gaat deze hoge, hoge scoren. niemand minder dan Tricks uh, met exterminate je kent hem vast wel die oude plaats van Snap in een nieuw jasje gestoken en nou, dat is gewoon ontzettend goed gedaan hij is er helemaal opgepoetst en blinkend en wel ja wat nog meer opgepoetst is ja dat is onze partyguide vanavond. De hete feestjes, staan weer op een rijtje... en rond de klok van 10 komen ze natuurlijk weer voorbij. Alleen één kleine mededeling. is zou lekker je geld in je zak houden... en zeker volgende week... thuis MZM Dance Event. Gewoon dan eventjes lekker de stad ingaan. Dan zie je veel meer leuke artiesten. Maar ja, je moet het natuurlijk zelf weten. Ja, zoals elke vrijdagavond bij het. hebben we natuurlijk ook alle hete nieuwtjes meegenomen. Hete nieuwtjes... Ze zullen vanavond vooral gaan over het Amsterdam Dance Event. Waar zijn er nog kaarten voor te verkrijgen? Waar zijn de kaarten helaas al voor uitverkocht? Je hoort het straks allemaal. Maar natuurlijk blikken we ook alvast vooruit. Nou een leuk feestje in de patronaat in Harlem. Let in lovers. Meer zeggen we er niet over. Ja, en ik zie al hier op de kalender staan... 8 december in de Little Buddha. Wat dat gaat worden? Nou, dat hoor je straks gewoon als je lekker hier blijft luisteren. Want tot aan 11 uur zijn we bij je. Met See It en heel veel hete platen. Natuurlijk gaan we ook eventjes het tweede uur een lekkere luister doen. En dat doet ons enige dj Dion Sydney. Maar voor we uh, zover we zijn... komt straks nog eventjes in de uitzending... de one and only C6 George Anthony van het label Mixmash. Eens kijken of het hier nog wat leuks te vertellen heeft. Over het komende MCM Dance Event. En ja, MCM Dance Event. Dan is dit een mooi party anthem. Party non-stop. Een plaats van Pierupa remake door Riva Star. Nou, dan zit het helemaal goed. Je hier! Wij zien het. in de Riva Star Remix hier natuurlijk bij CWCVM Saltboard. Het station waar je ook de allerlaatste nieuwtjes hoort rondom het Amsterdam Dance Event. En ja, laten we eens eventjes gaan kijken. Want de laatste kaarten voor Full On Ferry. Oftewel, hosted by Ferry Corsen tijdens het Amsterdam Dance Event. Ja, Undercurrent in, in Amsterdam Noord maakt zich over een spetterende Europese première van Full On. Hosted by Ferry Corsen op donderdag 18 oktober 2012. Met de tot een knock-toe uitverkochte Australische full-on-tour achter de rug... staan Ferry Korsen en promotor, ju uh, promotor Judici in de startblokken... om tijdens het MCDM Dance Event het full-on-concept in al haar glorie te introduceren... aan de industrie, pers en vooral aan de fans. Tegen het industriële decor van Undercurrent... de nagelnieuwe evenementenlocatie in Amsterdam-Noord zullen Ferry Korsen en collega-dj's een uitgesproken visie op het fenomeen EDM geven. Als de uitverkochte Australische edities van Full On een voorbode mag zijn... op de officiële première van het concept in Undercurrent tijdens het Amsterdam, Dance Event... dan mag donderdag 18 oktober aanstaande met een dikke rode pen gemarkeerd worden in de partyagenda. Onder de bezielende leiding van Ferry Korsen zullen onder andere de zinderende back-to-back -back sets van de grootmeester zelf... waarin diverse stijlen en genres gefuseerd worden... En het nu al memorabele live optreden van de Britse geweldenaren Shigane. De hoogtepunten markeren van de full-on Amsterdam Dance Event Edition. De tweede zou in Undercurrent zal onder aanvoerder Solarstone tussen 10 en 6 het epicentrum zijn van het beste wat de hedendaagse trend scene te bieden heeft tijdens pure trends. Ja, ik heb hier alvast de timetable voor me. We pakken maar eventjes bij. Want de full-on goes bij Ferry Corse, oftewel de main room. Vanaf 10 uur vind je daar Siet van Riel. Om kwart over elf staat er Ferry Corsten versus Siet van Riel. Daarna staat om half twaalf Chicane Live. Ja, om kwart over twaalf staat er Showtack. En om kwart over één Ferry Corsten versus Showtack. Verrassend. Daarna komt uh, Ferry weer eventjes terug. Om kwart voor één is dat. Of kwart voor twee. Dan hebben we om half vier Ferry Corsten versus de Bass Jackers. En uh, van vier tot vijf uh, vind je de Bass Jackers Solo. Dan om 5 uur staan Verricorse versus Ali en Villa. En tot slot om half 6 tot 6 Ali en Villa solo. Ja, dan hebben we de Solarstone Presents Pure Trends, oftewel de Sideroom. Vanaf 10 uur vind je daar Orchidea. Om half 12 staat daar Quisepa Otaviane live. En dan om 1 uur vind je Solarstone tot aan 3 uur. Daarna vind je Daniel Candy. En tot slot deze avond, uh, vanaf half vijf tot zes, staat er John O Fleming. Ja, dan uh, de tickets. Er zijn nog een gelimiteerd aantal tickets beschikbaar voor full-on. En ja, Solarstone uh, Stone ook. In dat geval het, het evenement uitverkocht uh, raakt. Ja, dan helaas geen kaarten meer aan de deur. Anders gewoon nog een paar kaartjes aan de deur. Maar ik denk dat het helemaal uit gaat verkopen, dus haal ze vast in huis. De ticketprijs bedraagt 17,5 euro exclusief via in de voorverkoop. En zij te bestellen via MCM Dance Event site. En ja, nou, die kun je makkelijk vinden, want het staat met grote letters op de site. Wil je meer informatie, ga dan naar www.fullon.info of www.ferricorsen.com. Tot zover dit nieuwtje, gauw door. Met een hele lekkere plaat. En die zie ik daar... Is dat die meneer uit Star Wars? Nee, het is FS Green met Thunderdam Dam. Dit is het met straks de Partyguide rond de klok van 10 voor 10. En natuurlijk onze ene hefte DJ Dion Sydney. Live in the mix. No, no, no, no, no, no. What? Skate featuring Haley Love in de Live Radio Edit. Dan stampt hij toch wel eventjes je huiskamertje binnen. En daarvoor hoorde je F.S. Cream met Dam Dam. Ontzettend lekker. En ja, wat ook lekker gaat worden, dat is waarschijnlijk... Dat mogen we toch wel aannemen. Niemand minder dan DJ Hartwell Presents Revealed. En ja, voor de mensen, ik zeg het nog maar één keer. Heb je nog geen kaarten voor al die leuke feesten? Zorg dan dat je ze snel in huis haalt. Want het ene na het andere feest, dat, dat gaat... Uitverkocht. Zo ook het feest van Hardwell revealed. Ja, als ik kijk naar die line-up. Jordi Des, Danik, Hardwell, Artie, Darrow. En ja, ze hebben ook nog Matisse in stad Martin Volt en Quinten State, Mason and Dragon, Tom Folt. Dit zijn toch eventjes de namen. Dus heb je nog geen kaarten. Helaas, ze zijn compleet uitverkocht. Andere kaarten zijn er nog wel Nicky Romero, helaas, ook zijn avond... is buiten verwachting helemaal uitverkocht al. Straks uh, ga ik toch eventjes kijken in de partykijt... of we nog een paar leuke feestjes kunnen noemen... die nog niet uitverkocht zijn. Welke plaat zeker nog niet uitverkocht is... is deze nieuwe plaat van Birds. Lies in de Otto remix. Dit is See It. Met zometeen bij de Dex, The All Sydney... en aan de phone George Anthony. Hou hem hier. En nog eens drommels. Nee, het is niet van Basie en Adriaan. Dat was de drommels. Hé, hey, lekker in zo'n plaatje. Nuno Ross, Murumba. En daarvoor hoorde een Burns met Lies in de Otto Noos remix. Hier natuurlijk bij Zie het op jouw CVM Zandvoort. En ja, tussen al dat MCDM Dance Event geweld gaan we ook eventjes kijken naar Let in Lovers. Want ja, Let in Lovers brengt de zomer even terug naar het patronaat in Haarlem. Zaterdag 3 november is het weer zover. De Latin Lovers artiesten stormen het patronaat weer in... voor een avond vol met trommels, tribals en sexy danceable tracks. Het patronaat heeft in de zomerperiode veel geïnvesteerd in een nieuw lichtplan... en Latin Lovers kan qua investering natuurlijk niet achterblijven. Naast nieuwe decoratie zal er ook op DJ-vak worden uitgepakt... met nieuwe namen voor deze editie in het patronaat... Ja, vanuit Brabant zal DJ La Fuente de reis naar Halen maken. La Fuente is rising. Afgelopen zomer stond hij op vrijwel alle grote festivals... en zijn agenda wordt iedere week voller en voller. La Fuente zal een speciale Latin Lover set draaien... waarin hij het publiek meeneemt op zijn weg... tussen de palmbomen, marimbas en de conga drums. Ja, Rule en Doors maken ook een debiet in Haarlem. Deze heren die behoren tot het geroemde Defected Label... strooien de laatste tijd met de ene na de andere kwaliteitsproductie... Met het laatste blackout hebben ze echt een monster in te pakken. Die wereldwijd dansvloeren compleet op zijn kop zet. Zaterdag 3 november zal dit in het patronaat niet anders zijn. Ja, Michael Mendoza is de laatste. Verse kracht voor Haarlem. Michael staat reeds in het hele land zijn kunststukje te doen. Festivals, het Bloemendaalse strand of gewoon indoor? Hij kent het klappen van de zweep op Lettengebied en maakt zijn lang verwachte debuut op Letting lovers in Haarlem. Ja, Latin Lovers resident Jasper Clash en Tasted resident Alex Gruus... zijn over de overige twee gastheren deze avond. MC Janto zal de vocalen deze avond verzorgen. Ja, dan de lady tickets. En gewone tickets natuurlijk. Er zijn voor deze editie weer 100 lady tickets beschikbaar gesteld. En voor slechts 18 euro kunnen twee dames op één ticket naar binnen. Lady tickets kan je alleen bestellen op www.letinlovers.nl. en de reguliere tickets kosten 14 euro... Exclusief de pre-sale fee. En zijn verkrijgbaar op www.lettenlovers.nl www.patronaat.nl En bij alle Free Records shopwinkels. winkels. Tot zover de nieuwtje. Gauw door met nieuwe muziek en dat is er niet zomaar eentje. DBN featuring Oni Sky. Nam deze plaat onder andere. Got to cat through. De honderdste release. Of het label Mixed Mesh. En ja... We gaan het toch nog zo even proberen of we uh, de one and only label manager George Anthony, oftewel C6 te pakken kunnen krijgen. Nu eerst DBN. Okay. Just another day and then I'll hold you tight Get through this I gotta take Gotta take my mind Off of you Give me just a second then I'll be alright Surely one more moment Couldn't break my heart Give me till tomorrow Then I'll be okay Just another day And then I'll hold you tight If only I could En Anger Dimas versus Dimitri Vegas en Like Mike. En ja, wil je dan nog weten wat de track ook is? Bad Brands. Hele vette plaat. En ja, die ga je zeker horen tijdens Mix Label Night. Tijdens MCDM Dance Event. Want ja, die line-up, hij ligt er niet op. Leek Luke, Anger Dimas. Austin Leeds, Dimitri Vegas en Like Mike. Craig Salto, John Daalbek. La Fuente, Oliver Twist, Sandro Silva, Swanky Tunes, Waxmotiv, Mr. VI. En vele, vele anderen uit de Talented Pool. Ja, en ik heb me laten vertellen, door de labelmanager hemzelf: dat er nog kaarten verkrijgbaar zijn. Dus wil je erheen. Zorg dan dat je ze nu in huis haalt. Het vindt plaats allemaal in de Undercurrent in volgende week zaterdag. Ja, dan gaan we door met een nieuwtje. Funkadelic sluit dit jaar in stijl af op 8 december in de Little Buddha. Op zaterdag 8 december 2012 staat de laatste editie voor een Funkadelic dit jaar gepland. 2012 was een zeer succesvol jaar voor Funkadelic. En om deze stijl in stijl af te sluiten... heeft de organisatie voor een nieuwe, stijlvolle, chique en funky locatie gekozen. De absolute hotspot van dit moment, Little Buddha in Amsterdam aan het Leidseplein... zal op deze dag omgetoverd worden tot een funky place... Funkadelic, wat betekent bekend staat om hun kwalitatief goede feest... en met oog voor detail, zal ook deze dag weer alles uit de kast halen... om de party freaks tevreden te stellen. Ze zal de veelbesproken Funkadelic-boot reizen naar deze toplocatie. Zullen de sexy dames van We Rock Entertainment het publiek vermaken? Kan je genieten van een spectaculaire lasershow... en zijn er natuurlijk artiesten van het allerhoogste niveau... zoals Mr. Hartsel, Housequake himself, DJ Roog... Ja, dan vinden we ook Michael Mendoza behind the decks. En ja, hebben we er nog genoeg gezegd? Nee. De Livio Riven en Aaron Kill, Roel en Doors, Nenna Pasco Moreno en Tyron Campbell. En ja, dit moet toch uh, niet gebeuren. worden? Grote DJ's moeten bijgestaan worden door een grote MC. En dat zal ook deze avond zeker gebeuren. Met trots kunnen we meedelen dat een oude bekende van Funkadelic de avond op zijn eigen unieke manier zal gaan houseen. Deze jonge man heeft een overvolle agenda en reist de hele wereld over. Met de grootste DJ van de wereld. We hebben het over hem. The Man with the Golden Voice, Zaldy MC. Met alleen maar succesvolle edities eerder dit jaar in Club Anno Almere en Hotel Arena Amsterdam. Beloof deze laatste editie van dit jaar op deze unieke locatie weer een waar spektakel te worden. Zorg ervoor dat je er funky uitziet, want de sexy deurhoosters zijn erg kritisch. Ja, om teleurstelling te voorkomen wordt er strikt aangeraden om je ticket in de voorverkoop te halen. Tickets zijn landelijk verkrijgbaar bij alle freeworkershops en online via www.funkadelicevents.nl. Ja, voor de vaste Funkadelic-aanhang zijn de eerste 100 voorverkooptickets slechts 10 euro, daarna 15 euro. En ja, je weet het, ze zijn more at the door. Tot zover de nieuwtjes, zometeen de Sea Party Guide. Nu eerst deze nieuwe trek van Oliver S. en Squim House. Up. I'm up. easy. up. En DJ Dior Sydney, hij is in de house. Helaas, je moet nog even op me wachten. Maar ik heb nu alvast de partykaart voor je klaarstaan. En ja, die ligt er niet om. Wat staat er vanavond te gebeuren? In en om. Zandvoort en omgeving. Ja, vanavond kun je naar het feestje Format in de Club R in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je daar welkom. En om 5 uur wordt je gewoon de deur vriendelijk verzocht te verlaten. Kaarten zijn 12 euro exclusief V. En verwacht, in Air 1, Juan Sanchez Invites... Bart Skills, Darko Esser, Jervin Abbo... En in Air 2 vind je, hosted bij Slapfunk... Otto Splinter, Larry de Kat en Aurelio Liliano. Ja, je kunt ook vanavond naar het feestje, sappig. Ja, ze hebben een verjaardagsfeestje... want ze bestaan maar liefst 9 jaar. En ja, dat moet natuurlijk gevierd worden. Verwacht, Delivio Riven en Iron Gill... Michael Mendoza, Gennaro in Villa... Mitchell Niemeyer, Sam Fox, Lady V... Kimberly Ramirez, Waylon Pereira, Owen Joy, Giancarlo, Jokes, Neda Daziel, Le Blas, Smash Parker, Dwight Neville, MCVI, MC DJ en MC Rich. Kaarten zijn 5 euro. En ja, aan de door 16 hele euro'tjes. Dus haal eens even via P-Logic of Sea Ticket. Zeker gewoon 11 euro in de pocket. Ja, dan gaan we naar de zaterdagavond. Dan is het feestje Curls Love DJs. Ja, niet deze DJ die ons zit niet hoor. Die houdt meer van mannen. Ja, vanaf 11 uur ben je welkom. En om 4 uur is het helaas alweer afgelopen. Kaarten zijn 13 euro en aan de deur 18. Verwachte de Curse Love DJ's set met Valerio, Abstract, Cream, Sam Fox, Yuri Alexander en Mr. Simpson. Ja, het laatste feestje alweer van deze partykite is Brainwash. Kaarten zijn zoals elke week 16 euro exclusief in de voorverkoop. En ja, wie staat er? de one and only DJ Raimundo, René Ames? Kostar on Sex, MC Vika Kova en Cassie on Percussion. En in de Eclectic Deluxe vind je Danny Canova. Tot zover de partykuit voor deze week. Gau door met nieuwe muziek. En dat doen we, ja, met wie doen we dat? Nou, dat gaan we gewoon lekker doen met de Funky Green Dogs. Fired Up! In de 2012 versie. Dit is het. Wat wil je allemaal zeggen, Dennis? Nee toch, niet de Funky Dog, uh... Jongen, dat is een George. klassieker. Toen liep jij nog in een luier rond. Oh nee, dat doe je nog steeds. <laughs> Hij uh, gaat gezellig. Hij gaat knallen vanavond. Dion Sydney In mijn luier. Zijn jouw woorden?